Aan het begin van de middag stelden VVD-leider Rutte en PVV-voorman Wilders... allerlei vragen aan CDA-fractieleider Verhagen... over de gebeurtenissen van de afgelopen dagen. Ze denken nu in eigen kring na over de antwoorden die ze kregen. Opstelten noemde het heel goed en normaal dat dat gebeurt. Hij zei dat het hem zou verbazen als hij vandaag nog naar het Binnenhof terug moet. Het onderzoek in en rond het huis in Geleen... waar drie babylijkjes zijn gevonden, gaat nog een tijd door... Rechercheurs en andere specialisten zoeken met speciale apparatuur naar eventueel verborgen holle ruimtes. Ze willen zeker weten dat er niet nog meer lijkjes in of rond het huis liggen. De vrouw die in het huis woonde zit vast, zij wordt verdacht van moord of doodslag. De huizenverkoop in Amerika is in juli onverwacht gestegen. Analisten hadden nog rekening gehouden met een verdere daling, maar volgens de Amerikaanse makelaars lag de verkoop 5,2 hoger dan in juni. Vergeleken met vorig jaar werden er nog altijd ruim 19% minder huizen verkocht. Burger King komt in Braziliaanse handen. Investeerder 3G Capital betaalt 4 miljard dollar voor het Amerikaanse bedrijf. Burger King is de één na grootste hamburgergigant ter wereld na McDonald's. Het filiaal met de grootste omzet staat op Schiphol. De kettingrook is gestopt met roken, roemt door een filmpje opgeret met de anderen aan. Het filmpje veroorzaakt het Indonesische autoriteit. kuur is de peuter nu. Eerst nog wat buien, maar gisteren meer ruimte voor de zon. Maar in het noordoosten valt nog een enkele bui. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Show.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 That's why I go... Promis Me. Tu a fool You're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 Cut eyes I hope she's going home with me tonight Love's gone from me. Die de la veille. Alors on sort pour oublier tous les problèmes. Alors on danse.